Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De 13-jarige Neten, die woensdag vermist raakte bij een duikles in Maleisië, is overleden. De jongen en zijn vader waren samen met twee anderen gaan duiken... toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. De vader werd eerder vandaag met een andere duiker gered. De twee waren 130 kilometer van de duikplek afgedreven. De vader zag de jongen overlijden, maar zijn lichaam is nog vermist. Neten, die ook de Britse nationaliteit had, woonde met zijn ouders in Maleisië. In Alphen aan de Rijn zijn in een winkelcentrum de Ridderhof de slachtoffers herdacht van de schietpartij. Vandaag, precies elf jaar geleden, schoot de 24-jarige Tristan van der Vlis zes mensen dood voordat hij zelfmoord pleegde. Volgens de burgemeester is het belangrijk dat de nabestaanden elkaar één keer per jaar zien omdat deze mensen een eh, vreselijke ervaring delen die door lang niet iedereen zo goed begrepen wordt als degenen die ook slachtoffer zijn geworden van het schietincident. Dus dat mensen ook steun hebben aan elkaar. Vijf mannen zijn vanochtend aangehouden bij een bedrijf in de haven van Vlissingen. In de loods vond de politie een aantal tassen gevuld met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. De politie loste een waarschuwingsschot bij de arrestatie. Max Verstappen begint morgen in de Grand Prix van Australië vanaf de tweede positie. Leclerc troefde hem in een eindsprint af en start op pole position. Verstappen baalde na afloop. I didn't really uh, feel good in the car the whole weekend so far. I think there's not been one lap where I actually felt confident. So a uh, bit of a struggle. Of course, second is uh, still a good result, but uh, yeah, just not feeling that, that great to, to go to the limit. Um, so, we'll uh, try to analyze it. De Formule 1-kwalificatie lag meerdere keren stil door een crash. Strol en Latifi botsten hard op elkaar... en Alonso vloog van de baan na een probleem met de versnellingsbak. Het weer, het is een grijze dag met hier en daar een bui. Morgen op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan zo'n 11 graden. Na het weekend wordt het warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door werkzaamheden heb je een kwartiervertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en Knooppunt Eemnes staat 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. En voor love's sake, iets mistake. Oh, you forgate. En zo both of us learn to trust. Not run away.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 All I, I need it, I cannot deny Oh eh, hey, I don't see something For my eyes only You know emoji got emo you Ah you know emoji From my hands only Show me a little bit mm -hmm. A little bit less.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 Show me, dance. Show me a little bit. Show me a little bit. Show me a little met twee grote hits achter elkaar. Als eerste Attention. De nieuwe Amalie en uh, Justin Bieber was dat. En achteraan uh, deze van uh, Rihanna. Je kon nog een keertje luisteren naar Take a Bow. Het is tijd voor het uh, Zandvoorts nieuws. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, uh, Albert-Jan. De hulpdiensten in Zandvoort zijn van uh, gisteren op vandaag... rond middernacht opgeroepen voor een zogenaamde Prio 1-melding. Zemmer vermist.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 Misschien neem ik spijt als besluit. ik de best mijn stem beslachtte me, me, me ik ga er stikken tussen een lucht weg naar me. Me. En het is een groot feest voor deze Zeeuwse band, en Want ze bestaan inmiddels alweer 30 jaar. 30 jaar lang deze succesvolle band. En ze blijft nog steeds hele mooie platen uitbrengen. Dit was dan weer een oudere singer van hun. Te samen met de, de Counting Crows. Hoorde je een van de, de grootste hits van hun uh, aller tijden. Dat was de uh, Holiday in Spain.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 Never know when either one might run out. Mooie en plaats met een uh, verhaal naar het weerbericht uh, voor de komende dagen. The class brought. of 1999 hoorde je. Oftewel uh, Everybody's Free to Wear Sunscreen. Leuk om uh, deze weer eens uh, terug te horen en terug te draaien uiteraard op de <coughs> Saltvoortse Radio.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 Ik wil tu regalo regalen, dat is novig. Toma mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si te eres solida, te pongo liquida. Esta noche, tu y yo, si vamos a si nos vamos a joder, si nos vamos a, joder, si, nos vamos a, joder. Te a brilme, si estás puesta pa' ver, si estás puesta pa' ver. si estás puesta pa' beber. Dame, si me sigues, nos vamos pa' hotel. Pero en la primera, pa no hay un Belly Dus uh, de muziek uh, mag ook niet ontbreken daarvoor, joh. Dat is ziek. CFM, Race Radio, Pit Report. Het was alweer even lekker. En uh, volgende week, uh, dinsdag, graadje of uh, 19 hoorde ik net van uh, Albert-Jan. Dus uh, nou, dat gaat helemaal goed komen met het uh, weer, uh, Willem. Goedemiddag. Ja, zeker. Hè. En dat zou lekker zijn uh, als we nu even naar buiten gaan. Uh, dan hebben we zoiets gauw weer naar binnen. Man. Ja, gauw weer. Uh, het is nog frisjes, hoor. Met, uh, met die wind erbij ook en zo... Uh, dus jij volgt hier binnen voor ons de voorjaarsraces, want die zijn weer op het circuit neergedaald. Ja, een mooi programma dit weekend, de voorjaarsraces. Met onder andere de Dutch Supercars, de BMW 2 Cup, de Mazda Cup en ook nog de Ford Fiesta Cup. Hebben we hebben eerder vandaag hebben al de kwalificaties gehad, onder andere van de BMW M2 Cup.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 De zaterdag en de andere rijdt op zondag. Op de tweede plaats was dat dus Machtzas en uh, Daan Pijl. En op de derde plaats in die BMW M2 Cup volden we terug uh, Maxim Oosten. Oké, okay. Nederlander. Ja, dat is een Nederlander. Kelvin Snoeks uh, ja, ook, ook. ook, ja. En die Machtzas, die, die, die, die wil je graag nog een keer horen. Dat is een Pool. <laughs> ja, binnenkort uh, gaan daar ook uh, Oekraïners mee rijden, denk ik. Toch? ja, nou ja. Uh,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 Het is toch wel mooi om te zien dat de eerste drie op uh, de startopstelling. Ja. daar kan je alle drie Nederlands mee uh, spreken. Want het snelste was Stoffel van Doorn. Op de tweede plaats vertrekt uh, zo dadelijk uh, Robin Freins. En Nick de Vries, uh, die vertrekt vanaf uh, startpositie uh, drie vanmiddag uh, in deze race. Kijk, allemaal lage landers uh, dus uh, aan, uh, aan de koppen daar uh, tijdens, uh, tijdens de race. Mooi uh, Willem, dankjewel. Uh, trouwens, nog één vraag in de voorjaarsracers.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 segment maar er zitten ook woningen bij voor starters en voor ouderen en voor, dus uh, uh, ja er zijn uh, ja 50 uh, uh, zeg maar gezinnen ja. die, die, die rijkhalsend uitkijken naar starten van de baan ja en uh, we hebben het terrein afgegraven zien worden en weer opnieuw betegeld zien worden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 en uh, ja, dus je zit nu weer met andere omwonenden aan tafel. En die, die dachten dan, uh, want dat had te maken met verteld dat daar uh, kleine vissershuisjes uh, zouden komen. Um,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 zo'n zo parkeerplaats of, of, of zo'n blinduur op Draithuisplein... daar wil je zorgen dat er iets moois voor terugkomt... wat recht doet aan de stedelijkundige situatie... en ook architectoos een geheel voor ja. Dus vandaar dat wij met AG Architecten altijd inzetten... in zo'n situatie op die badplaatsenarchitectuur. architectuur. Het moet zo'n wat mooier maken. En uh, het geheel van, van zo'n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 Graag tot zo. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. You still wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can go outside? Oh, you keep seeing Klaus, but I got some on my mind. Oh surely you see, I'm scared, cause I can't stop thinking.